Het aantal gebruikers van het middel oxycodon is in zes jaar tijd verdrievoudigd tot 439.000 per jaar. Vroeger kregen alleen kankerpatiënten oxycodon, tegenwoordig wordt het ook na botbreuken voorgeschreven. Dat kan gevaarlijk zijn, zeggen deskundigen, omdat de afkikverschijnselen hevig kunnen zijn. De man die gisteren in Duitsland instak op passagiers in een volle bus komt vandaag naar verwachtwoord voor de rechter. Justitie wil hem vervolgen voor zware mishandeling en poging tot brandstichting.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 Vanmiddag kunnen 50.000 belangstellenden, die zich hebben aangemeld, een eerste rit in de nieuwe metrolijn maken. En morgen gaat de Noord-Zuidlijn rijden volgens de dienstregeling. Het weer veel zon, landinwaarts ook stapelwolken en in het zuiden en zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen droog en iets minder warm. Na het weekend op steeds meer plaatsen tropisch. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM -M -M. Met nu Tobak leeft Tobak leeft Toebak leeft leef. leef. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again I'm mad, I'm mad But I ain't stressing True friends One question Where you and I was walking Now I run a game Got the whole world talking King Cooter Everybody wanna cut the legs off him Kuta, Black man taking no losses Oh yeah Bitch where you and I was walking Now I run a game Got the whole world talking King Cooter Everybody wanna cut the legs off him When well, you got the yams What's the yams? The yam is the power that beat That beat That beat That beat be, be. You can smell it when I'm walking down the street Ooh, Happen. Oh no I swore I wouldn't tell, tell, tell, tell, tell. But most of y'all share bars like you got to buy the it buggy. Something's in the water. Something's in the water. And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking bomb. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off. King Black man taking no loss. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. I run the game, got the whole world talking. Caught it, everybody wanna cut the legs up. When you got the yams. The yam running out of Richard Pryor. Pryor, Pryor, Pryor, Pryor. Manipulating Bill Clinton with desires. 24 7, 365 days times two. I was contemplating getting on stage just to go back to the I was gonna kill a couple rappers, but they did it themselves. Everybody suicidal, they even need my help. They should have sell a bitch, rear, probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left, like a flag in my city. Everybody screaming captain, I should probably run from there when I'm done Till beyond honest and I put that on my mama and my baby boot. Twenty million walking out the court, baby woe woe. Ah, je moet volgens ons alles proberen. Kendrick Lamar. Een um, uh, oud-plaatje weer 2015 volgens mij was dit. En dat heet... Uh, oh, Moet ik even kijken, als ik ben niet zo zo'n verkeerd... King Kunta. En doet ook erg denken aan um, oude funk. Van... Ja goed, maakt dat? Ja, dat allemaal even kwijt. Goed, het tweede geluid in het radioprogramma. Welkom erbij. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, wat gebeurde er allemaal door de jaren heen? Op het Marktplein in 1865 in Springfield. Missouri, schiet wild Bill Hickok, Dave Tuttle neer. Dat is de eerste western duel. En Bill Hickok wordt gezien als legendarische persoonlijkheid. Hij heeft er zelf ook heel veel aan gedaan. In die tijd kwamen er wat meer blaadjes in het Wilde Westen. En hij heeft zich toen laten interviewen. En uh, een van de legendarische dingen die hij toen zei... was: uh, Er werd gevraagd, hoeveel mensen heb je eigenlijk sowieso al neergeschoten? Want hij was ook sheriff, hè? hij had ook een stuk land... en hij uh, mocht ook uh, mensen, bendeleden leden oppakken. Hij uh, vroeg, ik uh, geef de interview, wat, hoeveel mensen heb je daar neergeschoten? Hoeveel mensen zou je zeggen dat je kreeg? Ik denk dat ik dat figure om een honderd te leggen. Obviamente hij was thinking about... Niemand no cares en niemand zal dit geloven. Nou, dat klopt. Hij verzong gewoon op wat. Maar toch had hij wel een hele goede reputatie. Uh, en uh, nou goed, hij, hij deed heel veel een potje pokeren, deed hij. En hij bestuurde vroeger ook een postkoets. En uh, toen werd hij al heel uh, populair. Omdat hij namelijk een grizzly bear. Een grizzly bear met bare hands wist om te leggen. Hoewel, had hij wel een mes bij zich. En uh, ja, op die manier had hij zijn uh, naam al gevestigd. En uiteindelijk raakte hij nog bevriend met uh, Buffalo Bill. En toen gingen ze bizon's vangen, dus het is echt een, echt een jongensboek gewoon dit. Het is ja, echt, echt wel leuk om te, te, te lezen. En uiteindelijk, 2 augustus 1976, was hij al een poker. En toen zat hij met de rug naar de deur. En toen hoorde hij je... Toen dacht hij wel... Hey, Hé, er komt wel what iemand binnen. Er komt iemand binnen. Kende ik die? Oh, what the fuck? Kogel in zijn rug. En dat was namelijk uh, niemand minder dan uh, uh, Jack McCall. En die had iets tegen hem. Die had zoiets van... Ja, mijn broer is door hem vermoord. En dan nou vermoord ik hem. En toen zei hij... Take that, your motherfucker. En oh. dat was het leven van deze Bill Hickok. En uh, hij gaat, uh, uiteindelijk is ook nog een grappig Is Het feit dat hij, hij heeft ooit een verkeerde persoon neergeschoten. Dat was als, als laatste van zijn carrière. En toen had hij staar gekregen. Want daarvoor had hij die verkeerd geschoten. Dat had hij een niet neergeschoten in plaats van de, de, de, de band. Ja, de je met die zocht. Ja, kijk je Niet zo staren! Nou, het is vandaag ook precies 13 jaar geleden... dat zich in Londen, na exact twee weken... na de terroristische aanslag van 7 juli... Dat, uh, dat er weer een hele reeks van aanslagen in Londen plaatsvond. En uh, onder andere een spijkerbom en een en, uh, en een deel van de Londense underground werd afgesloten. En het waren echt explosies in Wall Street, Oval... En uh, Shepherds Bush. Allemaal stations van de Londense Underground. Maar hoeveel uh, mensen zijn er bij gekomen? Volgens mij is er één persoon gewond geraakt hè? Ja, weinig. Ja, weinig. Dat is groter mislukt. Dat zou onder andere te verklaard zijn uit het gedrag van een verdachte. Want een ooggetuig had verklaard dat hij zou hebben gereageerd... alsof er iets was misgegaan. Maar verder, uh, ja, staat, het staat niet echt bij hoeveel uh, mensen er zijn. Nou, er zijn meerdere mensen die hebben een soort een knal gehoord. Die dachten, van, hey, is er nou een feestje, champagnefles, kurk... die er nu afgeschoten wordt? Ja, dat soort dingen. En toen dat hebben ze teruggekeken, Toen dachten ze... dat dat misschien het uh, mechanisme wat, wat eigenlijk ja. nodig is... om de rest van de, uh, van, de van de lading te laten exploderen. Dat is dus niet gelukt. Dus, nou ja, toen... nou, ik zie ook geen gewonden staan in dit nee. stuk. Nee, maar uh, hebben ze één man uh, uh, opgepakt. Eén gewonden. Uh, maar wel een groot schrik hè, dat de mensen zich ook niet meer... Nee, nee, uiteindelijk op 29 juli hebben ze wel vier verdachten vastgezet. Maar verder is er niet echt heel veel over te lezen. Dus een uh, cover-up is dit een cover-up? Waarschijnlijk. Ja, ik denk het wel. Goed in uh, 1909, 19, 1919. Anthony Fokker sticht uh, zijn fabriek hier in uh, Amsterdam. Hij is ooit geboren op Java en op vierjarige leeftijd kwam hij naar Haarlem. Jawel. En op 1 september 1910 of 1911. Uh, Vlog hij met zijn vliegtuig rond de Grote Kerk in Halem? Heeft hij een okay. vlug gemaakt? Daar is een foto van. Erg grappig. En uiteindelijk had hij in Nederland eigenlijk niet zoveel. Het Lukte niet helemaal in het begin. En toen uiteindelijk is hij naar Duitsland gegaan. En in Duitsland heeft hij voor de Eerste Wereldoorlog voor Duitsers 700 gevechtsvliegtuigen ge gerealiseerd. En hij had toch in Nederland ook gevraagd: van, Hebben jullie ook interesse in mijn vliegtuig? En Nederlander zei: Nee, wij willen alleen Franse vliegtuigen en Engelse vliegtuigen. En uh, Anthony Fokker was vooral bekend omdat hij namelijk een mechanisme had bedacht. Je kon namelijk door de propeller. Heen schieten. En oh. Dat was een soort mechanisme dus met een of andere uh, uh, ijzeren pen die dan blokkeerde als de propeller voor uh, de, de loop zat. Okay. Dus ze konden gewoon schieten. Nou goed, uiteindelijk, uh, is, hij, uh, dus, uh, uiteindelijk uh, is hij wel weer teruggekomen in Nederland in 1919, dus en uiteindelijk is hij wel naar Amerika vertrokken en daar is hij ook weer opnieuw getrouwd. Dus, nou ja, goed, uh, het is interessant op zo'n Hij is maar 49 geworden. Toen had hij een okay. operatie aan zijn bijholtes. En toen was je weg. Was het gebeurd? Ja, was het nou, gebeurd. Dat was gebeurd. Anthony Fakker. Ja, in 1831. Want vandaag is het de nationale feestdag in, in België. Want het was nou op 21 juli 1831... Uh, werd er eet afgelegd door uh, de eerste koning van België... Leopold I. Oké. Okay. Dus uh, dat is ook maar een weet, hè? Dat wist ik allemaal helemaal niet. Nee. Nee, dat zijn allemaal dingen die je moet weten. Goed, in uh, 1873 in Adler, Ohio... beroven Jesse James... Uh, en zijn Jesse Junger gang, hoe heette die uh, de gang waar hij van onderdeel van was, de eerste gelukte treinoverval. Ze maakten 300, uh, 3000 dollar buiten. En dat was de Rock Island Express. En Jesse James pleegde een groot aantal overvallen. En uh, dat was er vooral te doen met Noord en Zuid. Een slaaf en geen slaaf. En uh, Jesse James kwam uit een hele goede familie. Er was echt niks mis mee. Zijn vader was echt uh, een belezen man. Las heel veel dingen. Wist wat er allemaal in de wereld gebeurde. Uiteindelijk werd zijn vader ging dood. Kwam een andere man. Die werd opgehangen door weer de Noord. en zuidelingen. Uiteindelijk kreeg hij zo'n pest. Jeugd, dat hij daar gewoon de vierde kant op gegaan is. En heeft hij dus allerlei overvallen gepleegd. En uh, had hij dus een gang, uh, noem ik uh, geformeerd. En uiteindelijk werd hij dan in 1882 vermoord... door een nieuw lid wat hij bij zijn band had toegevoegd. Dat was Robert Ford. En uh, toen was uh, Jesse James. Ja, het klinkt heel knullig hoor. Dit is echt zo niet mannelijk. Was zijn kamer aan het opruimen. Hij was zijn schilderij aan het afstoffen. Waarschijnlijk van zichzelf denk ik. Dat moet je toch schoon houden. Ja. En toen kwam Robert Ford van achter. En die schoot gewoon door zijn hoofd heen. Oh, hey. Jesse James heeft eigenlijk altijd een beetje een soort. Uh, noem je dat. Uh, uh, imago gehad dat hij een soort Robin Hood was. Dat hij geld van de rijken stelde En uh, de armen gaf. Ja, dat is helemaal niet waar. Dat is echt helemaal niet waar. Hij heeft uiteindelijk 16 jaar is hij actief geweest. Als crimineel. En hij heeft uh, 17 mensen waarschijnlijk vermoord. En 220. 1000 uh, dollar buitgemaakt. Oh. En het lullige is, hij liet een vrouw, een weduwe, achter. en twee kinderen, die hadden geen rode rotzend. Oh. Hoe dat gegaan is? Ja, dat is niet goed voorbereid. Nee, nee, echt niet. My God. Goed. Het is vandaag ook 93 uh, jaar geleden. dat John T. Scopes, die uh, was in Amerika. en uh, die, uh, die had in Dayton, Tennessee. Uh, had die, uh, de evolutietheorie had onderwezen. En daar heeft hij een boete voor gekregen van 100 dollar. Dat is helemaal gek gevonden. Schuldig bevonden aan het onderwijzen van de evolutietheorie in zijn klas. Oké, okay, ja. Ja, dat was toch helemaal heel geleden. <laughs> het is helemaal niet lang geleden, 93 jaar. Ik denk, maar toen dachten ze dus nog dat de Bijbel helemaal klopt. Ja. En nee, dat de aarde plat was en al die dingen. Ja, werden. grappig. Het is ook uh, alweer uh, 41 jaar geleden... Nee, 51 jaar geleden dat het gebeurde... 69, 69 ik kan niet meer rekenen gewoon... Dat dit gebeurde... Oké, okay, stop. Ja? Yeah. We copy you down, Eagle. Listen, uh, Tranquility Base hier. De Eagle heeft land. Ja, het was de Eagle geland op de maan. En toen Neil Armstrong en Buzz Adrian maakten zich klaar om op, uh, ja, op de maan te gaan stappen. Het is één stap voor man. Eén ja, goede oude tijden. Ja. Goeie, 1969. Bus Adrien. Heeft er heel veel last van gehad. Maar ja, Neil Armstrong was toen wel echt... Een, dat was het mannetje hoor. Jongen, jongen, Dat was het mannetje. Ja, Goed. en uh, we zijn nog steeds niet achter hoe de derde dan heette. Dus nee, dat is, het dat is wel echt gênant ook gewoon. Hè? Ja, ja, ja, ja. Echt, met de drieën. En die blijft gewoon zeg maar om de maan heen cirkelen. Die is niet oh eens, nee, Michael Collins. Ja, die is al echt zeg maar boven de, de maan blijven cirkelen. En die is niet zeg maar afgereisd uh, naar de maan. Ja, oh, die moest op uh, de tuin... De huisbasis passen. Om de uiteindelijk weer de aansluiting te maken, denk ik. In, de deur open te maken van binnen. In het moederschip om de maan te cirkelen. cirkelen terwijl zijn collega's op de maan mochten. Michael ja. Collins. Dat is wel jammer, want je kan het inderdaad nooit overdoen. Nee. nee. Ja, bedoel, hij, hij moest net zoals in die postauto moest hij erin blijven. Hoewel, die postauto ging niet van binnen open. Dat is wel... Maar hij is nog uh, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken geweest. In de regering van president Richard Nixon. Oh, heeft hij iets met de warlocking te maken? Nee, of publieke zaken hield zich bezig met de uitleg van het belang van het buitenlands beleid. De okay. directeur is hij geworden van het National Air and Space oh, hij Museum in Washington eet... D.C. Hij heeft nog wel oh. iets kunnen betekenen. En hij had een betrekking aanvaard bij het Smithsonian Institution. Dat was gewoon een bijbaantje daartoe, ja. de, de, de, de maanlanding. En hij is nog uh, vice-president geworden bij LTV Aerospace. een bedrijf oh, okay. als vliegtuig- nou, en rakettenproject. Nou, Dat ging over de nou, derde man van dus, uh, de, de, dus de maanlanding. Met hem. Goed, ja, straks nu eerst even muziek. Want straks hebben wij weer een heel informatieblokje over wie er allemaal jarig is.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 Smell good. Still don't remember when my clothes think like sandalwood. Fresh young boy sits down, says, Let's get high. Well, honey, I already got there, and that suits me fine. Cause it's the weekend. Er is nothing on. Ja, dat geloof ik ook. Ik vind er ook niet zoveel aan. Goed, het is dus tijd voor de verjaardag. De eerste verjaardag, we besteden er. Uh, sommige leven ook niet meer, maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Uh, degene die ook niet meer leeft is uh, Constant Nieuwe Huis. Het grappige is, ik zit, uh, uh, nou ja, ik zit ja, in een uh, gro groepje van uh, handelaren... die dan heel veel van die design dingen koopt en ook een beetje opknapt... en ook van die verzamelaars. En toevallig een van die vrienden van mij uh, die had namelijk een, uh, een soort rekje voor aan de muur. Leuk, zo'n tomadorrekje. je kent het wel... En uiteindelijk zei nou ja, het is, het is geen tomate, maar nou, weet je wat, ik vraag er gewoon 75 euro voor, dat is best leuk. En uiteindelijk uh, kwam iemand anders en zegt, nee joh, even lieve salamers, joh dat die kan een constant nieuwe huizen zijn. Wie is dat? Dat is een ontwerper en die zou vandaag jarig zijn geweest. Hij is overleden in 2005, hij was toen 85 hij is een kunstenaar. Hij komt uit de Cobra-beweging. Dat ken je wel. In, uh, bijvoorbeeld in uh, Amstelveen heb je het Cobra-museum. Ja, Met ja. van die mooie basiskleuren. Rietveld was er ook helemaal gek van, natuurlijk. Maar goed, uh, dat, dat, dat, dat rekje heeft uiteindelijk geloof ik, geloof ik duizend euro opgeleverd of zoiets. Dus, dus dat was wel interessant. Dus gewoon een si heel simpel rekje. Maar ja, als constant nieuwe huizen dat heeft ontwikkeld. Dan wordt het interessant, natuurlijk. En uiteindelijk. Uh, uh, ja, is hij niet meer. Ja, ik kan er verder niks aan toevoegen. Wie is hij meerjarig? Of een jarig? Ja, Ernest, geweest, Ernest Hemingway. Oh, de schrijver. Jawel, en hij is heel bekend geworden door het boek van The Old Man and the Sea. En hij, hij is van negen, 1899. Maar hij, hij heeft zelfmoord gepleegd toen hij uh, 61, 62 was. Maar hij was altijd heel erg depressief. Oh, en, dat is En uh, wat ik me wel herinner is dat hij ergens op de Caribische gebieden of zo... Dan heb je nog steeds het café waar hij altijd was en zo... En, zijn echt van die cultmensen, die gaan er allemaal heen en zo. Dat is wel heel apart. Die wel in de in voetsporen stappen van... Goed, vandaag ja. is hij ook jarig. Cat Stevens, of moet je... Uh, Yusuf Islam. Hij mag geen rugzak dragen langs. Uh, moet je hem noemen, want dat is eigenlijk zijn alternatief naam... omdat hij natuurlijk tot het islam is bekeerd. Morning has broken, oh ja, like er was alles nog zo... Mooi en zacht en ontwapend. Je hoeft niet te werken, je vroeg gewoon een uitkering aan. Het was de jaren zeventig. Oh Moning has broken. Wat Cat Stevens is vandaag zeventig jaar oud geworden. Het is vandaag ook de geboortedag van K-Star. En dan denken jullie, wie is dat in godsnaam? Maar die is, uh, die is nog niet eens zo lang geleden overleden. Ze was van 22 en ze had heel bekende muziek altijd in Amerika. En ze had dus uh, dat uh, Wheel of Fortune, dat is ook een heel bekend nummer. Uh, oh ja. Nummer. Ja, ja, ja. Nu zeg. En, ja. Kan en, en uh, ja, de nummers. zijn dus en uh, de Rock and Roll Waltz. En ze was ook een van de eerste vrouwen die country en western nummers uh, opnam. En zong. Dus dat is wel heel, heel leuk. Ze zit in de Oklahoma Music Hall of Fame en dit is toch, ja, ze mag niet vergeten worden, vind ik. Ze mag zeker niet vergeten worden. Degene die ook vandaag, ja, ja zo zijn geweest, waar we het toch over zelfdoding hebben, is het Robin Williams. Hij is uit leven gestapt in 2014. Toen was hij 63 jaar oud. Je kent hem natuurlijk uit. Good morning Vietnam! Yes, good morning Vietnam. En ook andere andere. Mork en Mindy, dat keek ik vroeger heel vaak. Ah, oh, dat was echt zo grappig. Robin Williams was uiteindelijk depressief... maar had ook een soort ziekte waardoor hij helemaal zou aftakelen. En zou er echt, dat, dat wilde hij gewoon niet. Hij wilde niet verder aftakelen. Dus dacht hij van, ik stap er gewoon eerder uit. En uh, uiteindelijk, ja, Mork en Mindy vond ik wel wel grappig... want dat laatste was natuurlijk altijd het leukste. Want <tie> ging hij met Orson bellen. Mork, calling Orson. Come in, Orson. This better be good, Mork. This week, I discovered a terrible earth disease called... How many people on earth suffer from this illness? Oh, yes sir. And how they suffer. Oh, maar God. En dan kreeg je altijd ja. een les over het feit... hoe een buitenaards wezen naar de buitenaards wezen kijkt naar de mensheid. En dan leer hij er ook weer van. Dat was altijd zo heel grappig. Ja. Dat, dat goed, was trouwens wel u. de ziekte van Parkinson die hij had. Precies. En uh, drie dagen na zijn overlijden verklaarde zijn weduwe dus dat hij, dat hij dit wist. En de eliminaties zijn ook een mogelijke oorzaak van zijn zelfmoord. Ja. En inderdaad, de ziekte van... Uh, Parkinson is wel Issebis. Ik ken niemand die het had en het is gewoon heel naar. Hij heeft echt zoveel films gemaakt. En uiteindelijk, ja, als je op een Google krijg je ook stand-up comedian. Mr. Doubtfire hem. was wel ja. erg leuk hoor, vond ik ook. Maar ook die stand-up comedian, dat moet je echt eens aanraden. Want dat is gewoon heel scherp. Hè. Dat is ook gewoon op actualiteit. Uh, dus uh, hij, echt wel goed bij, uh, bij de pinken, deze man. Ja. Goed, wie is nog meer? Ja, ja, of zo, ja, jaren... Nina Brink wordt vandaag 65. Nee, Storms bij... hè? Storms, ja. Storms. Ja. Storms, maar, maar ze staat beter bekend als Nina Brink. Of Nina Aka Vleesdrager. Maar ja, in ieder geval. Uh, ja, zij is heel rijk geworden met het hele gebeuren met Amerika Online. Dus eigenlijk heeft zij haar AOW niet nodig. Maar dit krijgt ze dan pas over een jaar of zo, denk ik. Ja, en gaat Storms dan gaat er wel achteraan om te kijken of je nog het geld halen valt. Ja, precies. Oh, fiets, maar mij had toen ook aandelen. Toen had Nina Brink ze al verkocht. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, dat was een heel aparte. Uh, Constructie, hoe zij bedacht dat. John Lovich, hij is 61 geworden. Hij is vooral bekend van Saturday Night Live. Hij is daar regelmatig over te zien. Hij heeft nog niet zo lang geleden heeft iets gezegd over Obama. En over, dat is dan alweer lang geleden. Dat is ook Obama, dat zijn we bijna vergeten. Alhoewel. Ja. We verlangen wel naar hem. Maar in ieder geval had gezegd dat, uh, dat hij het belachelijk vond dat sommige mensen in Amerika wat meer belasting moesten gaan betalen. Om mensen die geen belasting betalen, nog wat meer te ontzien. Hij zegt: Dat oh. is wel lekker. Ik verdien heel veel geld, dat weet ik. En daar moet ik dus zeg maar nu al 40% belasting over betalen. En Obama wil dat vroeger naar 50%? Nou, mijn vriend, mijn vriend is hij niet. Dus daar maakte hij ook weer geen vrienden mee. Deze John Lovitz. Maar ja, goed, ja, die is wel waar. Ja. Iedereen moet eigenlijk wel gelijk belasting betalen. Maar kunnen ze het allemaal ophoesten? Nee. Nou ja, ik denk al aan het penningstuk van de weduwe... dat is ook de moeite waard als je heel weinig hebt. Het gaat om het idee dat je toch iets bijdraagt. Ja. En dan ik. inderdaad procentueel. Ja, helemaal prima. Goed. Ik heb geen verjaardag meer. Nee, ik heb... Uh, nou ja, ik heb nog uh, oh, Charlotte Gainsbourg. Ja, ik had het gezien. dochter van, uh, van de hele bekende Serge Gainsbourg en uh, Jane Burken. Dat is toch van... Uh, ja, dat is hier dat je toch van? Papa, ja, dat oh. papa. En het grappige is, Jane Burkens zit ook in deze plaat. Jessica en Boest en Jane Burkens hebben deze plaat gemaakt. En dan zou je denken van, ze wordt vandaag 37, even rekenen. Is ze tijdens deze plaat dan verwekt? Nou, het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Het is wel een, het is wel een plaat om op te vrije. Dat ja, het, wel het werd in sommige landen ook wel een beetje verboden. Maar als je zegt, uh, Gensburg is later verwekt. Ze komt namelijk uit... Uh, het uh, uh, 69. Het oh, lijkt wel op de moeder inderdaad, als ja, je zo kijkt hè? Uh, het is een mooie dame en ik vroeg me altijd af uh, uh, even kijken wat voor muziek maakt ze. Dit is een plaat van uh, vorig jaar volgens mij, september. Het is uh, modern. Het is wel Frans. Dus deze Charlotte Gensburg wordt uh, vandaag 37. Ja. En ze is ook actrice. En ze maakte debuut in 1984. Ik heb geen verjaardag meer. De uh... nou, enige die ik nog heb, is uh, Damien Marley, de zoon van uh, Bob Marley. Bob Marley ja, hoeveel lopen er al niet rond? Die Marley heten van ja, achternaam. Hij had veel kinderen. Ja, hij heeft alles verzameld bij één vrouw, geloof ik. Hè. Ik weet niet hoeveel vrouwen of hoeveel uh, vrouwen hij had, maar hij had nog veel meer kinderen. En die ja. heeft hij allemaal bij één vrouw ondergebracht. Eén, één, de hoofdvrouw. De hoofdvrouw. <laughs> ja. En die kon het zo goed. Jij moet mijn kinderen opvoeden. Jij bent er zo goed in. Nou. En dan ga ik even, even een jointje draaien. Nou. Dan doe ik hem even tekort. Nee, hij heeft wel voor wereldvrede gezorgd. Ach, want nou ik denk, je, ja, want als iedereen uh, jointje hier ook. Nou, kijk maar of er nog agressiviteit dan uit je komt. Dacht het niet. Hè? Maar is het... hij is nu wel... Uh, he heeft een hij heeft een single met Bruno Mars ook. Oké. Okay. 2011. Moeten we gewoon even kijken of dat uw landenkeuze kan dat worden. Dat zou zomaar uw landenkeuze kunnen worden. Dat dus het voor... zal vast wel een fijne singer zijn. Uh, fijne singer zijn. fijne ja. single. Single. Ja, de liquor Ik weet niet of hij single blues. is nog. Ik ga even kijken. of hij, uh... Hoe oud wordt hij eigenlijk? Uh, hij is van 78, dus hij wordt vandaag wordt hij 40. Oh! Dat gaat goed, ja. Ja. En hij lijkt ook een beetje op z'n vader. Ja. Dat was wel leuk om te zien. Hij heeft de looks en de... Oh, de mooie lach. Years and years. I've been thinking. Was it all a different scene in my head? Ooh, ooh. You've got powers. You instructed all the demons instead. Sinking bruises I was foolish Thinking I was careful Losing every battle Sinking bruises I was foolish No hands, no rush No touch, no drug No blood, no blood doing it for you No no rush No touch, no drug No blood, no Years and years nou, in ieder geval één jaartje zijn ze ouder geworden. Degene die vandaag jarig zijn of zijn geweest. Fuck. Nou, die, die, uh, nee, die andere niet. Die wordt niet meer jarig natuurlijk. Die blijft altijd dezelfde leeftijd als ze dood zijn. Ja, goed. Ik zit even te filosoferen. Goed, hier and er is een band die heette... It Might Get Dark. Nee, sorry, all for you. Sorry, de voor worden klein. Ik moet gewoon echt mijn leesbril gaan opzetten. Maar ik ben er gewoon, ja... Ik wil het gewoon niet, weet je wel. Ik vind het zo gênant. Zo'n leesbril. Ik ben nog niet zo oud. Je bent toch op boven de 50? Ja, nou, dan mag je je leesbril opzetten, hoor. Maar ik vind het toch moeilijk. Ik doe het gewoon niet. Oh ja, Zandvoortse berichten, want... Uh, ja, daar was er weer één, hè. Traumhelikopter is er weer bij te uh, pas gekomen. Fietsongeluk. Uh, vorige week donderdag, is weer even geleden, hoor. ernstig gewond geraakte vrouw. Die stapt op vijver op de fiets. En jawel, uh, ze ging op de boulevard onderuit. En het uh, was toch... Of een uh, uh, elektrische fiets is, weet ik niet. Maar het is toch wel vrij heftig. Toch vrij heftig, dat je kan vallen, zeg maar, die fiets. En ze is met spoed aan het ziekenhuis gebracht... Dat kan allemaal gebeuren. Als je zeg maar naar Zandvoort komt, kom lopend. Wij adviseren echt looprek. Uh, huur een looprek. Zeg maar, dat kan je bij het centraal station al doen. Hier, centraal station. Alleen het centraal ja. station. hè? Uh, Daar heb je een looprekken. Daar heb je een En Dan kan je, dan kan je zeg maar, zo het station uh, uit. Want je weet niet wat je allemaal tegenkomt. joh. Er zijn okay. zo vaak ongelukken met fietsen hier. Dat je denkt van... Uh, oh jij gaat weer. Nou, maar buiten Heerrein. dan toch? de fietsen die gestolen worden. Want de politie heeft ook afgelopen zondag... Aanhoudingen verricht in verband met heling van meerdere fietsen. En mogelijk waren ze afkomstig van diefstal eerder op de dag op de Zandvoortse boulevards. De fietsen zijn in beslag genomen, dus als je als je, je fiets mist, ga er even heen. Ja. Graag komt de politie in contact met de eigenaren. En u kunt zich melden via 0900 8844. En doe aangifte, zeggen ze. Met ja. klem. Heel belangrijk. Drukke start bij de aankomst. Uh, bij de bijeenkomst van de uh, boulevard Paulus Lot. Loten is het Lot, hè? Paulus Dinsdagochtend, was dat. Je had twee momenten in de ochtend... en in de middag kon je bij zo'n soort vergadering aanschuiven. Ze gaan daar natuurlijk de, dat helemaal veranderen. Ze hebben sowieso al een plan voor de riolering. Dat moet sowieso worden aangepakt. Dat is basis. Maar verder hebben ze nog geen plan, zeiden ze. Dus iedereen, Hé? vraagteken op het voorhoofd. Hé? Geen plan. Geen plan. Maar jullie hebben altijd een plan. En wij moeten er altijd tegen ageren. Door te zeggen, wat zijn er allemaal niet bijs! Nee, jullie mogen het nu vertellen. Jullie wensen worden in kaart gebracht. En dan nou komen we er later op terug. Dus dit is niet de enige bijeenkomst. Er komen meerdere bijeenkomsten. Je dus echt word, word, aan de hand word je maar door het plan heen geloodst. Wat geweldig. Ik nou, hebben wel wat geleerd hier in Zandvoort, hè? Zeker weten. Ja, nou, dus hou het uh, blaadje in de gaten. En hou ook het uh, radio aan. Dan hoor je wel weer wanneer er weer een bijeenkomst komt. En dan kan je kijken of jouw plan erdoor is. Zijn ja. de prijzen te winnen? Ik weet het niet. Ik uh, reef nog eens langs uh, in Oud-Noord. En daar is dus de Rommelmarkt oh ja, Oud-Noord. Aansluitend multi multicultureel culinair. Dit is dus van 7 tot uh, 2 uur. En uh, dat is daar dus op het uh, Ten Katerplantsoen. En tevens is er ook, uh, vandaag ook een zomermarkt op de boulevard, de Vervalsje. Watersplein tussen 12 en 6. Morgen een grote zomermarkt in het centrum. Raad in en omgeving van 10 tot 5. En ook nog morgen het Live, de tweede editie. Okay. Bij Mangos Beachbar van 4 tot 0 uur. En wat het leuke is, dat diezelfde dag onze collega DJ Willem Bruis. samen met DJ MJ. bij Café AC op uh, uh, Strand en 12. een uh, feestje van gaat maken. Hij gaat daar lekker draaien. Dus dat vind ik wel leuk om even onze Willem. Even in het zonnetje te zetten. Ja, altijd goed. Nou, Misschien andere... ga ik langskomen, Willem. Wie weet. Oké. Okay. Nou, uh, verder. Ja, het gaat gebeuren ook Pride at the beach. En soms vandaag zelfs in de, in de Telegraaf een hele grote kop. Oh, wat Met Wat er gaat gebeuren. Eerst in uh, Amsterdam. Amsterdam, dan Zandvoort. En later nog. Er waren vier koppen. En Zandvoort stond daarin. Dus dat is hartstikke goed, hè. Ja. Uh, Amsterdam, uh, beach voor... Um, Nee, was het ook weer. Sandford, beach voor Amsterdam. Zoiets stond oh, er ook bij. Okay, dus, dus dat is er ook nieuwe ja. reclamecreet die ze erbij hebben geplakt. Pride and the Beach begint maandag 30 juli en duurt er met woensdag 1 augustus. En uh, regenboogkleuren komen er weer natuurlijk. Er zijn 30 activiteiten. Uh, diversiteit is het kernwoord. Streetparade, yoga, beachparty, uh, kunst. Kustrandwandeling, lijkt me logisch, kan je dat ook Een travestietwedstrijd is het. Tentoonstellingen, oh. vuurwerk. Oh man, is te gek om het op te noemen wat er allemaal is. En Bella Perez. Perez Bella Perez. Die is natuurlijk een beetje het boegbeeld. Hè? Ja. van deze, deze wereld. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, uh... En de parade is op maandagmiddag, dus schrijf het in je agenda. Jazeker, want mijn uh, oude overbuurjongen die, uh, die is volgens mij Bella Perez. Geloof ik zomaar. Ja? Dus, uh, ja Ze dit... komt eigenlijk uit België, dacht ik. Oh nee, nee maar er is uh, nog eentje. Uh, lady, nou ja, ik zal het wel even delen. Dus, ja, dat is goed. Uh, nou, goed. Dan weet je dat ik al maandagmiddag is de parade... daar doe je het natuurlijk allemaal voor. En daar moet je gezien worden. Wat was nou ook alweer het thema? Uh, was een of ander thema? Was iets, ik ben even kwijt. Er was iets, dat wie is er altijd bij? Ik nou, weet het even niet, we zoeken nou, het op. Het Kijk even op, op, op uh, pride Amsterdam slash Pride at The Beach Facebook. Nou, je snapt het wel. Dat ja, komt hier wel uit. Ik wel even de pagina op onze pagina Dat is een Ik idee. Dan komt echt. het helemaal goed. Maar nou, goed, tot, uh, tot zover de Zandvoortse berichten. Hey, Volgend uur veel meer. De Zandvoortse berichten. Eh, maar dan in Goedemorgen Zandvoort natuurlijk. Dus dan, dan kan je daar gewoon natuurlijk uh, naar gaan luisteren. Ja hoor, we zijn er alweer dan. Met allerlei berichtgevingen. Juist, tijd voor die landenkeuze, dacht ik. Je had een keuze kunnen maken. Ja, vandaag is natuurlijk Damian Marley jarig. Ja. En hij heeft een nummer samengemaakt met Bruno Mars. Liquid Store Blues. Laat maar horen dan, daar zijn we nieuwsgierig naar. Of we echt de Bob Marley-invloeden horen. Jolandenkeuze: Liquid Story Blues. Standing Store, Blues. It's cheap, yeah. that's why you can catch me here Trying to scratch my way up to the top Cause my job got me going nowhere So I ain't got a thing to lose Take me to a place where I don't care This is me and my liquor store blues I'll take one shot for my pain One drag for my side.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 Ja, het leven kan zwaar zijn. Sommige mensen hebben het gewoon niet getroffen. Deze ook Bruno Mars. zwaar leven. Al die vrouw die van zich af moet slaan. Ik heb messed op every day. Dan neem ik gewoon mijn drugs. En ik rook een grote sigaret. Wat is er voor foute teksten dit? Mag ik we dit wel uitzenden? Is nou, het toch raar, Ik denk het dit? niet eigenlijk. Nee zit ook weer. Hoe noem je dat? Reclame voor drank. Mag niet meer. roken mogen we niet meer adviseren. En dan gaan we dit soort plaatjes draaien. Ben je gek geworden of zo? Oh, sorry. Dat kan het ook allemaal niet. Dat uh, ook weer. Ja, maar hij was jarig. Dat is het enige excuus wat ik heb. Oh, ja. Als je jarig bent, mag je een sigaret opsteken. Je hebt helemaal gelijk. Dat ja, was het vergeten. Nou, ja, ja. Dat had ik ook niet gelezen. Die ja, je kleine kleine vijand. Vijand. Ik Ja, mijn verjaardag ook vergeten van de week. Dus nee, nee ja, ik wil naast het plaatje zeg maar, van die long die echt, echt er heel erg uitziet. Weet je wel? Oh, oh. Dat, dat, dat, dat, dat je denkt, van, nou, daar gaat binnenkort dood aan. Er staat ook een klein regeltje: als je jarig bent, mag je deze sigaret wel oproken. Ja, dat staat erbij. Nee, dat is niet. Ik kijk ook nooit op die uh, pak pakketjes. Goed, het was natuurlijk wel het, uh, het weekje van. Uh, President Putin, hij heeft dat het niet Rusland is. Ik zal het zeggen: ik zie geen reden waarom het zou zijn. Ja, het was iets met wood, hout. Ik kon er geen hout van snijden. I zei the word wood instead of wouldn't. Oh ja. De zin should zijn: Ik zie geen reden waarom ik dat niet zou doen. Of waarom het niet Rusland zou zijn. ja. Het was echt duidelijk verhaal. Goh, het ging over woed en woedend. En hij ging helemaal uh, gewoon blind op Poetin. En Poetin keek hem zo aan en zei van: Jong, geloof me nou maar. Ik heb er helemaal niks mee te maken. En dat geloofde hij ook. En later moest hij er toch mee terugdraaien. Dus toen hadden ze een technisch vernuftje bedacht met woedend en woedend. En woed en. Nou, eh uh, uh, uh, yeah. ja, zoiets was het. en Uiteindelijk moest je toch nog even thuis uh, een nieuw verhaal bedenken. En toen had hij zoiets van. And there's been no president ever as tough as I have been on Russia. All you have to do is look at the numbers, look at what we've done. Hey, hey, hij was echt zo so tough on Putin. Echt. Dat je denkt van hè? Nou gaat het toch de hele andere kant weer op. He understands it and yeah. he's not happy about it. And he shouldn't be happy about it. Because there's never been a president as tough on Russia as the I have been. Fuck? Ik denk, wat voor goede kopen serie uh, moet, moet je dat nummer indrijven in van... Anything you can do, I'm the toughest. Ja, Daar ja, dus, hoort er echt bij. Ja, echt. Oh, oh, oh, oh. Hij, hij wil gewoon dat je gewoon... We moeten gewoon met Rusland samenwerken, zegt hij als uh, Amerika. Want er zijn twee grote machten en we kunnen geld met elkaar verdienen. En, nou ja, maar hij moet wel naar me luisteren. En als hij dat niet doet... Getting uh, along with President Putin... And getting along with Russia is a positive, not a negative. Nou, with that being said... If that doesn't work out de worst enemy he's ever had. Echt, binnen een paar dagen ging het gewoon van de ene kant naar de andere kant. Eerst liep hij aan de hand van uh, Poetin. Dat dus zeg Nou ja, hij heeft, geloof me hoor, hij heeft niks mee te maken. En ik heb ook gevraagd die die MH17 ook. Hè? Dat vliegtuig heeft hier niks mee te maken. Hand op hand. Hand op mijn hart. Ja, en later ja, ja. zegt hij dat hij heel, heel moeilijk op hem geweest is. Nou, ik vraag het verhaal en het is dan niet het laatste van deze Trump. Nee, nee gaat daar gaan we van weer door. van horen. Of uh, we horen Zo. nooit meer iets, want dan is het gewoon klaar met de wereld. Nou, nee. Het schijnt dat uh, ik vandaag... Uh, nee, afgelopen week sprak ik iemand en die woont in Amerika. En dat is een Nederlander, dus daar kan je goed mee communiceren. En die zegt van ja, toch heeft hij voor heel veel dingen gezorgd. Uh, heel veel uh, producten worden gewoon nu in Amerika gekocht. Hmm. En gemaakt... En bijvoorbeeld Levi's zijn nu gewoon uh, spijkerbroeken die worden gewoon in Amerika ge gemaakt. En die zijn ook allemaal uitverkocht omdat ze zo populair zijn. Okay. En het schijnt ook dat er heel veel politiek is. Duurder. Die zijn uh, goedkoper. Omdat oh. ze namelijk de, de spijkerbroeken uit het buitenland duurder maken. Waardoor je ook denkt, van, ik wil Amerika ook helpen. En het, het scheelt me geld. Ik koop gewoon die uh, andere spijkerbroeken natuurlijk. Ja. Dus uh, daar zijn wel, hij noemde echt wel een paar goede voorbeelden waardoor het beter gaat. Dus dat zou best kunnen. Dat het uh, in bepaalde gebieden wel uh, beter werkt. En dat wij uh, de linkse politiek eigenlijk alleen maar aandacht besteden aan de negativiteit van Trump. Okay. Ik weet het niet. Het blijft boeien. Goed, vertel. Wat hebben we nog meer? Nou ja, uh, ik weet of jij als in de trein hebt gezeten dat er iemand heel ver zit te stinken. Oh ja. En daar uh, nou wil Oostenrijk de Oostenrijkse hoofdstad wenen. Het eten van sterk ruikend voedsel zoals leverkaas, kebab, pizza en noedels in de metro gaan verbieden. De maatregel wordt in september al op één metrolijn ingevoerd. Een heel goed idee. Maar ze zeggen ook van ja weet je. Je zit gemiddeld de reistijd op de metro zo'n ongeveer tien minuten. Het is dan ook redelijk om het een paar minuten zonder sterk ruikend eten te doen. De maatregel is ook bedoeld om de reinigingsdiensten te ontlasten. Maar net zoals dat je in de bus niet mag eten. Mag je in een trein op korte afstanden ook niet eten. Nou dat vind ik niet meer dan terecht. Ja, en dan ik kan denk alleen als je lang in de trein zit. Twee uur of zo, Ja eh, er wordt geen eten meer verkocht en alles. Dus je moet wel wat meenemen. Maar ja je kan ook gewoon een niet-ruikend broodje kaas meenemen. Ja, uh, kaas kan ook wel sterk ruiken, vind ik ook. Oh ja, gewoon oh, ik vind het ook. Mensen die lopend een patatje gaan opeten, eh, oh, ik kan me echt zo irriteren, ook gewoon een beetje die walmen maar verspreiden. Ik denk, nee, ik ben ook voor het gewoon nuttige in een echt openbare ruimte. Openbare ruimte. Oh, dat, ja, het mag wel echt in de buitenlucht. In de buitenlucht. Ja, maar als of iemand thuis... een patatje eet, is het toch vaak in de buitenlucht dan? Dan wel. Maar toch, we als we gaan lopen toch dan? tussen de mensen door, vind ik altijd zo... Dat is ja. asociaal. Besteed ook aandacht aan je eten. Als je dan toch iets in je mond wil stoppen, ik ben er niet voor, maar goed, als dat, doe het dan met bewust. En niet zo weer een oh, achtloos oh, de te gloek. gloek, nou. gloek. Ja, jij zal nooit zo een zak chips opeten naast de tv. Nee, nee er, drie chips. Eet jij überhaupt als je tv kijkt? Nee, ik eet gewoon, ben ik ben al jaren mee gestopt. Oké, okay. nou keurig. Nee, jawel, ik, natuurlijk neem ik al chips. maar je moet eigenlijk de, de drie chipjes die je eet eten alsof het de laatste in de zak is. Ja. Dus, dus heel de, mindful eten. Mindful eten. Oh, oh ik zie je ja. gewoon in je denkt, wat er. Crap. Oh, oh, oh. Ja. Dit heb ik al zo vaak okay. gehoord. Ik ga nou boterham met je mind voor Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, ja, ja, ja, Ik zag weer een fragmentje van Cheers. Toen dacht ik: ik moet hem weer draaien. Ja, zeker. James Vincent McCraw. I think you're the best. the best. Are we? Are we? It's so hard to tell when nobody's breathing. Holding your chest. Your chest. Until we. Until we. It's so tired that we forget what we're racing. I know that you're right. You're right.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 I thought I'd for the time, yeah, it's it's fun fun time, time. we okay. That it's I need I was five, I talked too much. When I was ten, I think I started losing my touch. But you ever have one of those days where it's just me a AR break, left? me and my friends. Me and my friends. Oh James Vincent. It's uh, me and my friends. Het doet erg denken aan Cheers, maar dat had ik al een keer uitgelegd. Ja, het loopt tegen het einde van de rij. We gaan maar overal, het is nog een kwartier. Kunnen oh. We kunnen daar zoveel in behandelen nog. Dat is echt oh. ongelooflijk. Ja. Nou, we hebben natuurlijk altijd weer wat aparte berichten. Die verzamel jij. Ik verzamel de aparte berichten. Yeah. Ja, er schijnt dus een film gemaakt te zijn in China. En dat is de duurste film ooit. En die is gewoon na drie dagen al uit de bioscoop verdwenen... vanwege tegenvallende opbrengsten. Ja, ik kan me voorstellen. Dat is de duurste film ooit. En dat, ja. ja, maar ja, ik denk, doet het eens... Dus. Maar dit is de fantasyfilm Asura, die is gebaseerd op uh, de bodhistische mythologie over een herder die van een mythisch rijk alles moet beschermen met, met tegen monsters en zo. Maar ik heb wel zo van, als het een mooie fantasyfilm is, hoezo weghalen? Ik ik, ik ga uh, verspreid uwe vieren in in in het buitenland en maak, uh, maak Ik heb nu toch wel zo van. Ja, komt natuurlijk gewoon op uh, if, nou, net, Netflix of. Er komen ja. andere dingen. Ja, hij zou sowieso 3D moeten zijn, denk ja, ik. Ja, maar er zijn het... dus heel veel, heel veel spectaculaire special effects. Ja? En uh, de, de Mexicaan Charlie Iturriaga, die was verantwoordelijk ook voor. Uh, Effecten in films zoals The film Furious 7, X-Men, Days of Future Past. Die had de leiding, dus het moet toch wel een gaaf film zijn. Maar of hij moet natuurlijk eindeloos lang zijn dat hij weer drie uur duurt. Oh had. ja, dat het eigenlijk alleen maar om de speciaal effect gaat. Dat ja. je denkt, wow, het is een trip. Wat de, was de verhaal eigenlijk weer? Er zat een, uh, een Nederlandse vechtkunstenaar in, uh, Ron Smorenburg. Die had oh, er ook een rolletje in. Oh, die heeft hij ook niet in die Lord of the Rings gezeten? Klopt. Met zo'n staart. Ja. Dat je denkt van, zo'n gast wil ik echt niet s'avonds laat tegen me tegenkomen. <laughs> ik denk van, daar is een paard. Ja, dus, dus ik keek hem zelf... Hij is een zwaard. Goed. Oh, dat is geen zwaard. Dat is iets anders. Sorry. Nou ja, die film die heet dus uh, Asura. Ja? Ik, ik hoop toch wel dat die komt. Ik ben wel eigenlijk nieuwsgierig om zo'n mooie de... film uh, op een groot scherm te zien. Maar hij kostte meer dan 100 miljoen. Dat, dat valt toch wel mee? Er We zijn toch wel duurdere films gemaakt? Uh, ja. Dat de de duurste films. Maar in het openingsweekend ooit... weekend bracht de productie slechts een schamele 6 oh, miljoen 6 op. 6 Ik denk nou... Nou, hallo. dat is al een beginnetje. Ja als je 100 miljoen hebt ingeïnvesteerd. dat denk je nou. Uh, dat ik zou zeggen blijf het dan even draaien nog. Want als je dat gewoon uh, 15 ja, dagen is... doet. Dan ben je er al bijna. Ja nee. Is, weet je Het is een snelle wereld. Ik bedoel wil willen snel bij elkaar hebben natuurlijk. Goed. Uwak uh, leeft ja. op deze stralende zaterdagmorgen. Ben je vrouw en wil je vrijwilligerswerk doen? Dat zag ik net nog even. Uh, dan kan je zeg maar aan de zomercursus uh, beginnen. Dus 11 september. Dat is in uh, de blauwe tram. En dan kan je dus uh, speciale cursus voor vrouwen... Ja, vrouwen oh. zijn van die hysterische vrij wezens. Die moet je anders benaderen. Die krijgen dan een speciale allerlei uh, uh, cursussen aangeboden. En dan kan je kijken wat voor vrijwillig is je werk. Uh, welk, welk je eigenlijk zou kunnen gaan doen. Aanmelden is wel verplicht, kost niks. Dus oh. ik nou, het is wel apart. Speciaal voor vrouwen. Is dat ja, wat gaan ze doen dan? Ja, dat heb ik ook niet. Echt... Uh, uh. Is dat, soort, uh, dat is toch een soort positieve discriminatie? Ja, heel heel moeilijk, maar, maar ik wil wel ik heel nieuwsgierig wat ze gaan, gaan doen. Ja, nou ja, dat nou. staat er niet bij, maar uh, ze, ze gaan uh, uh, alle dingen aanbieden: verschillende leerzame workshops. En dat is dan zes weken lang in de Blauwe Tram. Ik zeg: Dit uh, is wel heel leuk. Ja? Er is een kerktoren in de uh, Sint-Peterskapelle in het Zwitserse Luzern. Ja? En toen bleek dus dat in plaats van de kerk, uh, de klokken, uh, werd er werd een ringtoon afgespeeld vanuit de kerktoren. Oh, en de voorbijgangs dachten echt van, "Hé, oh, ik dacht dat het een smartphone was, die afging. En ik zei al tegen mijn uh, medeloper van, uh, dat is dus God die belt. Maar in werkelijkheid is het een soort kunstproject. Ah, maar twee, dit is echt ook teleurstellend. Dan denk je dat je naar een retro-klok aan het luisteren bent al die tijd. Staan ja. er gewoon speakers daarboven. Nee, ja, maar dit is een kunstproject van twee studenten. Oh, okay. En ze zeggen al tegenwoordig, vertrouwen we alles toe in onze telefoons. We, we, komen er, uh, we communiceren ermee als we alleen zijn. We vragen ze om advies. Alle, allemaal dingen die je eigenlijk met God zou moeten doen. Laat ze even horen, want ik zie dat ja, er een uh, ja, het, dingetje bij ja, okay. is. Even, even en dan uh, ja. kijk of hij ik... het overdag Oh ja. <laughs> dat is wel grappig. Dan zie je ook hoe de mensen erop reageren van hè? Huh? Dit uh, zou gewoon de benen door barsters kunnen zijn. We 12 twaalf uur, gaat hij twaalf keer, weet je wel? Okay. Ja, het ik is, dan is dan toch wat onwerkelijk. Als een, een, een cellfoon Ja, precies. Ik dacht dat ik een cellfoon hoorde ringen. Goed, nou, uh, ja. Tijd voor even een lekker dansplaatje. Ik weet oh, niet of er we ja. dit weekend ook nog een beetje gedanst wordt. We hebben het ook Dancing in the Street gehad vorige week. Dat was een groot succes met drie podia's. We doen het licht over deze plaat. And ever as tough as i have been on russia well, you have to look at, the numbers, look at what we've done welcome oh, to the panic room oh de beats blijft altijd een beetje hetzelfde ze zijn pakkend meeslepend welcome to the panic room What? maar dat is toch allemaal geen feestje nee als er in paniek zijn, dan moet je in die kamer binnenkomen. Daar heb je ook veel van, van, Nou, dan word je helemaal niet blijven als je die film kijkt. Maar goed, dat is, uh, ja, dat is een kamer waar je intrekt als er uh, iets in het huis gebeurt... waar je eigenlijk geen, uh, geen onderdeel van wil worden. Zeg maar. Als er een binnenkomen of mensen met geweld... dan trek je hem terug in die panic room en dan zet je een muziekje op en dan ga je dansen. En dan kijk je op de camera's wat er gebeurt in het huis en dan denk je... Oh ja, ze nemen de televisie mee. En ze nemen... Oh, ik heb een mobiel vergeten. Oh, die nemen ze ook mee. Oh, ze daar nemen het kluis mee. Ik had wat kleingeld op tafel, liggen, hebben ze ook meegenomen. Maar ik blijf lekker dansen. Dat is een beetje strekking van het verhaal. Ik weet het niet. Ik weet het ook ik niet. Ik valt er zeer allemaal wat er los. Nou goed, ik zie dat jij alweer leuke berichten hebt ja, over een zeker. autistische zoon... die ja. erg gek is van Vincent van Gogh. Van Vincent van Gogh. Ja. Nou, het is heel grappig. Lubomir Jastrzepski en zijn vrouw Nancy Nemauer... die had een briljant idee, want zij wonen in Florida... en ze hebben een autistische zoon. En die had altijd wel moeite om het huis terug te vinden. En toen dachten ze van, nou weet je wat, ik uh, maak gewoon... Uh, uh, Eén muur van het huis van een villa in de geest van het wereldberoemde schilderij van Vincent van Gogh. Hey, Starry night. Oh en, ja. Uh, story, eind... story night. Precies. Zet hem zachtjes aan op de achtergrond. Dat heb ik hem niet? Oh. oh nee, dat heb ik hem niet. Eind goed, al oh goed dachten ze, maar ja. het was de vroege jaar. Want de gemeente bestempelde de muurschildering als graffiti en oordeelde dat de muur niet mocht afwijken van de rest van het huis. Dus ze hebben de dus, ouders gewoon het hele huis... maar in een van Gogh hier laten veranderen. Heftig. Ook al voelden ze wel aan het water dat het niet was... wat de gemeente voor ogen had. Maar ze overtreden in ieder geval niet de wet. Nou ja, de gemeente heeft er anders over gedacht. Legde, de politie, of legde het gezin een boete op van meer dan 10.000 dollar. Want uh, het zou de verkeersveiligheid... op de aanpalende weg in gevaar brengen. Er is een oh, rechtszaak ja. geweest. Echt waar? Uiteindelijk heeft de gemeente bakzuig gehaald. De gemeenteraad heeft de boete van tafel geveegd... en besloten om... Om die familie is dus een schadevergoeding van 15.000 dollar te betalen. Omgedraaid. Ja, mooi, hè. Ze hebben het verf bekostigd. Ja, hebben ze rood erbij. Huppakee. Ja, maar ja, door de vele publiciteit is het huis in Mount Dora een bescheiden toeristische trekpleister geworden. Het is een klassieke win-win situatie. En het mooie is trouwens wel, dat ik hier nu zie van dat van Gogh, die uh, in een psychiatrische inrichting zat toen hij, uh, hij de sterrennacht schilderde. Ja. En uh, op het schilderij is dus een uh, Frans stadje bij nacht te zien. En, uh, ja, uiteraard heeft Domme Klink vanaf dat uh, moment uh, die single gemaakt. Hè? Ja. Die toch wel heel bekend is. Ja, Story, Story nou. Ja, ik zal het artikel De even Een complete beschrijving opfaken. van het doek is het ook, geloof ik. Hè? Dat ja. nummer. Dat is het wel echt. Uh, en het, uh, bezingt, ja, je ziet hier ook bij het artikel ook voor en na. Ja. En het is echt. Uh, nou, ik vind het wel opgeknapt hoor. Ik, Moet ik kan zeggen. me wel voorstellen, zeg maar, als je daar. Uh, als er snel daar zijn, heb je daar toch wel een beetje moeite mee. Ja, en dat, als je daar voorbij rijdt, dat je wel denkt: van, wat was dat nou? Nog even terug, ik zag <laughs> Maar ja, het stadje wordt... De, de, die wijk wordt gewoon een beetje beroep nu. Van, ja. hé, daar zit het uh, ja. van Goghuis? En die jongen kan dus altijd zeggen... van Waar woon je? Ik woon in dus van Goghuis. Ik, en het helpen is zo. een autistisch jongen. Ja, hij heeft, ze hebben de remmen nu wel opgezet dat hij niet strekt. Ze hebben ook toch bomen en uh, de hele, de hele nee, stad... hij heeft straks. niet geschilderd. Een kunstenaar heeft het gedaan. Ook nog dat hij dat uh, gedaan maar had, dat een, hij uh, zo... Uh, ja. Uh, zo into was dat hij van ik ga het helemaal naschilderen. Ja, maar dit is dus okay. inderdaad echt een opmerkelijk bericht. Ik vind het echt een uh, nou, mag bericht. Wat is dat voor een gekkigheid. Ja, jij hebt een beetje gekkigheid. Goed, uh, het laatste plaatje voor tien uur. En na tien uur zal straks weer de zand, uh, Goedemorgen Hier De uitzending uh, kan volgens mij zo beginnen... want de lijnen zijn oké okay begonnen. Ik uh, kijk even dwaas op mijn lijst wat ik heb uitgezocht. Oh ja, Dead Cap for Curie. Maak ook al wat jaartjes muziek. mij een een jaar of twintig bijna of zo. Dus dit is uit de nieuwe cd soul meets buddy digging for gold in my neighborhood where all the old buildings stood, and they keep digging it down and down so that the cars can live underground they're swinging up the wrecking ball through these laughing plaster walls letting all the shadows free the ones I wish still follow me Out our barn the record store Better than condos for you and more go, Now that our haunts have taken flight go, And been replaced with construction sites Oh, how I feel like a stranger here go, go. Searching for something that's disappeared. Go, go. Digging for gold in my neighborhood go, go. For what they say is the crater good go, go. But all I see is a long goodbye The go, go. requiem for a skyline Seems I never stop losing you Cause every guy becomes something new And all our ghosts get swept away Ja, zweervolle muziek. Dead Cap for Cutie. Ja, ik graag wel. Meer hits gehad hoor. Soul meets soul meets Buddy. En het loopt tegen het einde van het radioprogramma. Nog een paar dingen die ons bezighouden. Toen konden onder andere minister Blok. Die een of andere lezingen gaf voor mensen die over de hele wereld werkten. En die wat lekker chockerend zijn. En ja, daar had wat gefilmd. En dat zet iemand dan weer op internet. zijn Zembla is er mee aan de haal gehad. En uiteindelijk had hij gezegd over een multiculturele samenleving... zijn mislukt, Suriname is mislukt, uh, die is failliet. Nou, echt allemaal hele naregenheden heeft hij verteld... terwijl hij minister is van buitenlandse zaken. Hè? Dat je denkt, dan moet je eigenlijk gewoon iets zeggen wat voor broeder. Maar nee, hij denkt, laat ik eens iets uh, gewoon even opsteuren. Dat heeft hij gedaan. Nou ja, goed, hij gaat straks wel met Erdogan. Dus uh, Erdogan is ook zo'n type, dus dat past dan goed bij elkaar. Nou goed, uh, uh, ja, we hebben geen tijd meer eigenlijk. Nee? Nee, we hebben geen tijd, meer. we oh, moeten oh, afsluiten. Uh, ga nog even naar Rommelmarkt, hier vlakbij. Vergeet hem even niet in Noord...